Zeggen. Ik kan jou geen liefde geven Komt heel de stad tot leven En hoor je mee ons schreeuwen Je hebt steeds van haar gehouden En je wilt wel met haar meegaan Samen naar de overkant En je moet haar wel vertrouwen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 Zo dat al jouw verdachten in haar.